Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau bevestigt berichtgeving uit de RTL Nieuws... dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procent op achteruit kunnen gaan. Het regeerakkoord zou vooral de koopkracht treffen van mensen met een uitkering... gepensioneerden en alleenverdieners. Premier Rutte zegt dat de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie... en andere maatregelen nog niet te berekenen zijn...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 eigen risico kan voor chronisch zieken grote financiële problemen opleveren. Nu krijgen chronisch zieken en gehandicapten nog een tegemoetkoming in de ziektekosten, maar die maatregel wordt afgeschaft. De Partij van de Arbeid houdt vanmiddag een formatiecongres in Den Bosch. De leden kunnen zich uitspreken over het regeerakkoord dat door het bestuur met een positief advies wordt voorgelegd. De verwachting is dat het congres akkoord gaat met regeringsdeelname. De advocaat van Koen Everink spreekt tegen dat de zakenman Estelle Kruijf heeft beledigd. Dat zei Everings advocaat in het tv-programma Paul en Witteman. Kickbokser Badder Hari staat terecht voor mishandeling van Everink. Volgens Hari's advocaat was er sprake van een corrigerende tik na een beledigende opmerking. Maar Everink zou volgens zijn advocaat alleen hebben gezegd... Hallo, ik ben Koen. President Obama heeft opdracht gegeven om benzine te leveren... aan de gebieden die zijn getroffen door de orkaan Sandy... Het leger moet honderdduizenden vaten benzine en diesel opkopen en verspreiden. Vooral in New York en New Jersey is er een tekort aan brandstof. Volgens CNN heeft de gouverneur van New Jersey bepaald... dat de benzine vanaf komende middag op rantsoen gaat. Het weer op veel plaatsen droog met kans op zon. Aan de kust komen enkele buien voor... vanmiddag vanuit het zuidenperiode met regen... bij middagtemperatuur van 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1...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 We laveren langs kwijtgeraakte reportages, verloren gewaande programma's en afgestofte parels uit schatkist en prullenbak. En in dit uur is het dan niet uit de prullenbak, maar uh, een aantal fragmenten van zogenaamde video 8 banden. Dit jaar viert de stad Berlijn haar 750-jarig bestaan... en komende vrijdag wordt de val van de Berlijnse muur in 1989 herdacht. We gaan terug naar de dag dat de scheidslijn... tussen Oost en West werd opgeheven. Het is 9 november 1989 en de muur in Berlijn gaat open. Het destijds opgenomen en uitgezonden materiaal... was voorheen niet beschikbaar, maar het is teruggevonden. En van die zogenaamde video-achtbanden overgezet naar audio. We beginnen met Dick Verkijk die op het moment Supreme en als enige Nederlandse verslaggever aanwezig is met geluidsapparatuur. Hij doet verslag in het programma Wereldwijzer. Er is nou wat commotie. Ik weet niet waarom. Oh god, de mensen breken nou gewoon door de grens heen. Ze lopen gewoon door de heen, zonder gecontroleerd te worden. Het is niet meer tegen te houden. Het wordt überhaupt niet meer gecontroleerd. Ik ben nou zonder controle gewoon door west berlijn Van oost naar west. Nou ja... Pas wordt niet meer gecontroleerd. Ze kunnen het niet meer tegenhouden. Ik ben zonder enig probleem van Oost naar west berlijn gegaan. Ik is we alles Gorbachev. Die meneer roept keihard in de microfoon de andere Gorbachev te danken. Zonder controle. In massa's gaan de mensen de grenzen over. Oh, God. Ja, u hoorde verslaggever Dick Verkijken op 9 november 1989. De volgende ochtend om 7 uur begint presentator Ronald van den Boogaard de uitzending van het gebouw als volgt. Vrijdagochtend 10 november. U bent verbonden via Radio 1 met het gebouw van de VPRO. En het klinkt als een cliché, maar het is natuurlijk echt een cliché, maar het is waar. Het is een historische datum. U heeft het net op het nieuws kunnen horen. De hele nacht is de muur tussen de beide Duitslanden open geweest. En u hoorde ook in het ANP dat aan weerszijden van die muur een carnavaleske sfeer was. Mensen gingen over en weer, mensen ontmoetten elkaar weer. En dat na zo verschrikkelijk veel jaren. Vandaag zult u beelden op de televisie zien, beelden uit 1953... toen de mensen in Oost-Duitsland te hoop liepen, in opstand kwamen. Een opstand die echt bloedig in de kiem werd gesmoord. Maar na 1953 gingen er voortdurend mensen van Oost naar West-Duitsland. En de autoriteiten in Oost-Duitsland, trouwens in het hele Oostblok... dachten er een eind aan te maken door een muur op te richten. Een muur die vanaf 1961 een verschrikkelijke <coughs> blokkade is geweest. Maar vannacht is hij dus open geweest. Maar we hebben ook net gehoord dat vanaf acht uur... de visumplicht weer in orde is. U, ik zei al, u bent verbonden met het gebouw van de VPRO. In de receptie zitten Harmke Pijpers en ik ben Ronald van der Boogheid. Harmke, jij bent eigenlijk een paar weken geleden... nog in uh, West-Duitsland ja, geweest, in vluchtelingenkampen. He? In vluchtelingenkampen. En ik, ik moet voortdurend denken aan die mensen die ik daar toen gesproken heb... <kwijnt> Uh, contacten heb ik vooral gelegd op de parkeerplaats... met al die overvolle trabantjes. En als ik dan denk aan al die verhalen van die mensen... en al die ontzettende ontberingen die ze geleden hebben... om uh, hm. daar aan te komen. Jongens die, de, die dan geen trabantje hadden... maar de donau waren overgeswommen. Uh, een, een echtpaar wat legaal was uitgereisd... die ik later heb geïnterviewd... die na 30 jaar eindelijk met vakantie mocht... in het Walter ulbrichtheim En dat was zo ontzettend smerig. Toen zaten ze s'avonds op een doorgezakte bed... en zeiden, Jets rijdt naar Han weer ab... Die mensen, wat, wat voor gevoel hebben die nou? Ze weer een in. Jozef Schmid, we draaien hem vaker in het gebouw. En vooral vandaag. Afdeling buitenland Natuurlijk Roel van Broekhoven. Ja, het begon allemaal gisteravond om uh, ongeveer kwart voor zeven toen uh, de. De, het lid van het politiebureau Günter Schabowski... die we de laatste tijd zoveel op televisie zien... als hij zich wanhopig tegen allerlei aantijgingen moest uh, verdedigen... van grote massa's op het plein. Die uh, gaf een persconferentie en die vertelde dat het niet langer acceptabel was... dat een bevriend land, in dit geval Tsjechoslowakije, al die hinder ondervond van die mensen die massaal uit de DDR wegtrokken. En daarom had de ministerraad van de DDR besloten... om met onmiddellijk ingang alle oost duitsers zonder veel plichtplegingen... de grens te laten passeren. En toen een verslaggever vroeg geldt dat dan ook voor Oost-Berlijn. Toen zei Schabowski heel droog en kort. Dat geldt ook voor de grens tussen Oost en West-Berlijn. En onmiddellijk daarna is de run op de grens begonnen. De douaniers hebben nog wel even geprobeerd om de visa te vragen... die sinds kort dus nodig zouden zijn om van Oost naar West te mogen reizen. Maar hebben dat al snel opgegeven toen de druk te groot werd. Vanaf vanmorgen acht uur gaan ze weer proberen om dat weer netjes te doen met zo'n visa. Maar dat is dus, als het allemaal gaat zoals beloofd is... de laatste dagen vrij makkelijk te krijgen voor Oost-Duitse burgers. We hebben nu aan de telefoon in uh, Oost-Berlijn... Harris Tiddens, hij is uh, correspondent voor de AVRO... en Tom van der Graaf praat met. Harris. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik de berichten hier in Nederland hoor... dan kan ik me niet voorstellen dat jij vannacht geslapen hebt. <laughs> nou, ik ben het nauwelijks. Uh, ik, zit, uh, ik zit hier in, in, in Oost-Berlijn... maar daarvan, uh, het was vannacht uh, moest iedereen die op straat kwam... nou eigenlijk vragen... Zeg, waar kom je nou eigenlijk vandaan... Uh, dat was het echt, uh, kon het net zo goed als, als West zijn. Uh, het was het feest. Kun, kun je eens omschrijven, uh, waar was jij? Uh, ben je, ben je ik, bij de muur geweest? Ja, ik ben ik ben bij de muur geweest. Uh, ik ben op, uh, op drie plaatsen geweest. Ik ben eerst begonnen bij Checkpoint Charlie. Ja. In Checkpoint Charlie zag, zag alles er eigenlijk uh, nou nog rustig uit. Dat wil zeggen, er was een enorme run op, uh, op deze grensovergang. Maar de mensen stonden netjes in de rij. En uh, de auto's, uh, de Oost-Duitse auto's, die mochten niet over deze grenspost. Maar dat is omdat dit uh, vanuitzicht een militair overgangspunt is. Uh, waar de Duitsers uh, eigenlijk niet eens over mogen. Uh, was het überhaupt verbazingwekkend dat de DDR-beurs er nu wel doorgelaten werden. Uh, hier ging alles ordelijk. Vandaar ben ik naar de Invalidenstraat gegaan. Dat is, uh, uh, dat is een... Nou, een tien minuten daar vandaan, met de auto rijden. En bij de Invliedenstraat was uh, een hikseketel. Er <laughs> was een compleet feest aan de gang. Niemand, geen, niemand controleerde maar meer. De voorpo's, de voortspolitie, de stonden verdwaasd, uh, zacht glimlachend, de wereld niet meer begrijpend, aan de, aan de kant en kijken. Uh, er kwamen. Uh, zingende West-Berlijners naar binnen. Er stond een file van, ik, ik, uh, van twee, drie kilometer... Uh, die naar Oost-Berlijn wilden. Er, uh, er gingen mensen te voet over de grens. Nou, vandaar... Kon jij je, je vandaar ook de andere kant van de grens zien? <laughs> uh, uh, ja, je kon het door. Ik heb, het, ik heb op dat punt besloten... Uh, ...om er niet door te gaan, om de eenvoudige reden dat deze hele stroom mensen zich door een heel nauw gat pesten... ...waar net één auto en aan, de kant, aan elke kant misschien één uh, mens te doorgelaten kon worden. Nou, dat was een bottleneck van jou daar. Uh, zodat uh, de burgemeester Momper van, van Westerlijn... ...daar met een groot megafoon voortdurend zat te schreeuwen, of dat de hout schreeuwen, uh, roepen... Uh, ...op bezonnenheid en de, dat mensen moesten uitkijken en als ik een stukje naar achter de weg vrijmaken. Nou, het was een... Uh, dat, ik weet niet of er iemand onder de voet gelopen is. Nou, de kans was vrij groot, maar uh, de mensen klommen ook over dat punt over de, over de muur heen. Uh, toen ik dat zag en toen ik gezien heb dat de volkspolitie en de grenschoots de, de, grenschoot, de, de maïsjusse daar niet ingreep... Uh, ...hebben besloten om naar Brandenburger Tor te gaan, dat ligt helemaal in het hartje... ...waar dan die muur uh, dwars doorheen loopt, vlak naast het rijstagsgebouden. -ke uh, en daar stonden de mensen op de muur heel dicht... Um, ...over een, een breedte van naar schatting 300 meter. Bovenop de, Boven de muur? Bovenop de muur... Uh, in dit geval waren het voor het grootste gedeelte West-Berlijns uh, mensen, moet ik zeggen. Uh, de west die uh, zijn daar begonnen, die op te klimmen. Ze hebben nog geprobeerd ze eraf te spuiten met water, maar dat... Uh... Wie probeerde dat? De Oost-Duitsers? De, de Oost-Duitsers. Uh, de slangen lagen er nog, maar dat heeft niet mogen baten. Links en rechts van de Brandenburgertuur stonden uh, aan elke kant zo'n 100 man politie... met, of met machinepistolen bewapend, uh, Maar die stonden in, op de plaats rust... Um, um, uh, je, ja, je liep dus wat op zich onmogelijk mogelijk is, liep op het grote Parijse uh, plein naar de Brandenburger Tor toe. En, toe. Uh, <laughs> en overal stonden die mensen, en de hemel was verlicht en uh, op, de, op de muur stonden ze hutje-mutje. Daar gingen ze met een rovenladder, uh, zo met een, een steuntje, kon, werden mensen erop ge, uh, geholpen. Andere mensen kwamen naar beneden. Uh, het was een, een feestdag, een haalpostfeer. Ik ben ook op de muur geklommen. En dan kon je aan de andere kant, aan de westkant een zee van mensen zien. En natuurlijk de, uh, de media van de West-Berlijnse kant, met, uh, dat direct aan het verslaan waren. Vanaf dat moment, uh, dat ging, nou, ik denk tot een uur of twee ging dat goed. Toen werd het de Oost-Duitsers, die hier niet mee, of natuurlijk geen kant mee gerekend hadden, werd het te Bond en die uh, gaven te kennen dat de, de Oost-Duitse kant van de muur maar ontruimd moest worden. Dat was natuurlijk op zich onmogelijk want al die West-Berlijners die zijn uh, aanzienlijk, uh, ja, nou, het was een anarchistische toestand. Um, en die West-Berlijners, die, uh, die zijn zeker niet tot orde geweest uh, op dat moment. Dat dus waren uh, West-Berlijners de... op oost duits rondgebied, hè? Eh? West-Berlijners op oost duits rondgebied. West-Berlijners op oost ja. gebied. Er um, We zaten ook, uh, op dat moment kwamen er steeds meer Oost-Duitsers uh, ook tussen... Toen, heeft, toen hebben ze met grote luidsprekers zelfs gezegd van dat de Oost-Duitsers terug moesten gaan. En de plaats moesten ontruimen. En uiteindelijk gebeurde dat ook een beetje. Je, je moet je voorstellen dat dit toch een plek is voor de Oost-Duitsers. Die. Um, ja, nou, het is een heel groot leeg plein. Met aan links en rechts vrij veel uh, bewapende politie. Um, Oost-Duitsers zijn dan uh, wat geweken toen is de volkspolitie, die hebben van die mensenketens gemaakt. Uh, en hebben daarmee um, een cordons, uh, een paar over het plein getrokken. Zodat je ja, op zich, was dat een, een hele, uh, ik denk ik een hele zinvolle zaak van de kant van de Oost-Duitsers. ze hebben voor de muur nog een, als het ware, weer een grensovergang geschapen. Uh, Mensen moesten door deze keten van politie heen en de West-Berlijns werden doorgelaten in de richting van het Westen en de Oost-Duitsers werden doorgelaten in de richting van het Oosten. En zo langzaam herstelde zich weer een, een iets uh, uh, ja, vertrouwder beeld weer uh, en werd, de, werd deze toch wel denk ik voor de, kans van de, voor de oost duits onhoudbare situaties langzaam weer iets acceptabeler. Ja, jij, er wordt hier gesproken van een carnavaleske karna sfeer die er, die er in Oost-Berlijn was. Heb je, jij stond daar tussen. Heb je gesproken met Oost-Berlijners, West-Berlijners? Ik, ik heb met, met West-Berlijners en Oost-Berlijners uitgebreid gesproken. De Oost-Berlijners die, die naar het Westen gingen, die um, zeker niet bij... bij de normale grensovergangen gingen. Ja, die ging er natuurlijk op. Uh, kom even te kijken. Ja, ik, ik wil even kijken en dan ga ik weer terug hoor, want de kinderen slapen nog. hoeveel <lacht> ouders ik tegengekomen bent waar de kinderen nog sliepen. Uh, en er zaten ook west auto's tussen. Dat was heel leuk. Uh, ik heb uh, van de tien West-Berlijnse ouders die in die grote file op de invalidenstraat stonden, waren er vier erbij waar de chauffeur ze, uh, de vriendin had afgehaald. Uh, deze respect. Heb jij nog mensen gezien tot slot, Harold? Heb jij nog mensen gezien die met een steenbeitel en een hamer zijn begonnen die muur af te breken? Ja, ja. Eh, op de Brandenburger Toer zaten. Eh, wel aan de West-Berlijnse aan de, aan de West West kant en niet aan de Oost-Berlijnse. Dat was misschien toch wel iets eh, te, te grote provocatie geweest. Maar er zaten, er zaten een aantal mensen die inderdaad een kleine huishoudhamer en een bijtel ja. ijverig waren aan het, het tikken. Oké. Okay. Herr Stilis vanuit Oost-Berlijn, hartelijk dank. De verslaggeving in 1989, naar aanleiding van de val van de muur. De stad Berlijn viert dit jaar haar 750 bestaan en op 9 november wordt de val van de Berlijnse muur herdacht. Deze muur was een 100 meter brede constructie van opeenvolgende obstakels en heeft van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar gescheiden. Het zou ruim 28 jaar duren voor de inwoners van Oost-Duitsland... zich door de muur niet meer lieten tegenhouden. Memorabel was die dag, dus 9 november 1989. Het ANP-nieuws van 8 uur... geeft een kort overzicht van het nieuws uit Berlijn. Dit is de nieuws- en actualiteitenzender Radio 1. De radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP, met het nieuwsbulletin van 8 uur. Aan weerszijde van de Berlijnse muur hebben vannacht duizenden mensen... het opengaan van de grens tussen Oost- en West-Duitsland gevierd. Kanselier Kool van de Bondsrepubliek overweegt in verband met de jongste gebeurtenissen... zijn bezoek aan Polen af te breken. Aan weerszijde van de muur in Berlijn hebben de afgelopen nacht... vele duizenden mensen het openen gevierd van de grens tussen Oost- en West-Duitsland. Ooggetuigen omschreven de sfeer in de buurt van de muur als carnavalesk. Veel Oost-Duitsers maakten gebruik van de mogelijkheid om in het westelijke deel van de stad rond te kijken of om naar het westen uit te wijken. Ongeveer 1500 West-Duitsers passeerden de doorlaatpost Checkpoint Charlie voor een bezoek aan Oost-Berlijn. De toeloop was zo groot dat de Oost-Duitse politie afzag van de controle op visa van Oost-Duitsers die naar het westelijke deel van de stad gingen. De autoriteiten hebben aangekondigd dat vanaf dit tijdstip strikt de hand wordt gehouden aan de visumplicht. De West-Duitse bondskanselier Kool overweegt in verband met het openen van de grens zijn bezoek aan Polen af te breken. Op een persconferentie in Warschau sprak Kool van een dramatische ontwikkeling waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Hij wil op korte termijn een gesprek met de nieuwe Oost-Duitse leider Krenz. De westerse geallieerden in West-Berlijn hebben het besluit van de DDR om de grens met de Bondsrepubliek te openen met instemming begroet. In een gezamenlijke verklaring spreken de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk van een positieve ontwikkeling in de situatie van de mensenrechten. Dat was het ANP-nieuws van 10 november 1989. Ronald van den Bogaert leest een mening voor tegen het nieuws van 10 uur. Mevrouw Brandy uit Delft. Het is wel fijn hoor, voor de mensen dat de grens opengaat. Maar in alle euforie rond de muur is er toch iets dat me bedrukt. Gevoelsmatig durf ik er niet aan te denken dat Duitsland weer één zou worden. Ik ben bang dat er dan weer een reuze pan zal worden. Laten we vriendelijk omgaan met elkaar. Twee Duitslanden en niet één. Eén nieuw herenigd Duitsland. Ach, het is, ook een, me het is een mening, hè? En daar heeft iedereen dan weer recht op, op zijn of haar mening... en de vrijheid van de uiting daarvan. In de loop van de ochtend, toen, in november 1989... besloten programmamakers Peter Flik en Harmke Pijpers... spoorslags naar Berlijn te vertrekken. Voor iedere journalist natuurlijk the place to be. Nou Peter, je gaat over een uur weg uh, van Schiphol. Dan ben je om hoe laat in Berlijn? Enig idee? 12:20. Tw <grijg> <grijg> en zwanzig. Harmke Pijpers is al vertrokken. En dan krijgen we jou vanmiddag nog in de uitzending. Misschien zelfs nog op Radio 1, maar anders op Radio 5. Zo is dat. Jij en Harmke. Uit een gevoel voor, voor, van welbehagen voor die mensen die eindelijk eens naar die vriendin kunnen. En uit een gevoel van wraak. Van uh, jaren geleden toen je je paspoortje, die Oost-Duitse mm. grens moet laten zien. Die wordt dan ingenomen. Dan kreeg je een nummertje. Dat kon je niet lezen. En dan riep je de mensen om. Peter, dus ik, wat zegt u? Ja. Peter, neem een steen voor me mee uit die muur, alsjeblieft. Nu oh, kan het nog. We gaan. En hupla, Peter Flik en ook Harmke Pijpers die waren onderweg voor het programma Het Gebouw. Trouwe luisteraars van dat programma Het Gebouw, die zullen het wel gemerkt hebben. De vertrouwde Begintjoen ontbrak tot nu toe. Het bandje was zoek, maar na het nieuws van 12 uur opent het gebouw zoals vertrouwd. om Even de gedachten te bepalen. U bent nu in het gebouw. Wij zijn er ook. En hierin ligt de kern van de zaak. Wat moeten wij hier samen in de komende uren? Zullen we dit proberen op te helderen. Gaat u maar even naar de receptie. En hopelijk dit uur nog krijgen wij opnieuw verbinding met Hers Tiddens in Oost-Berlijn. We proberen het steeds maar om. Er maar een heel erg cliché tegenaan te gooien. De telefoons met zowel Oost- als west staan staan gloeiend. Ja, blijkbaar lukt het dit keer dus niet... om met correspondent Tiddens contact te krijgen. Om één uur gaat het gebouw verder op Radio 5. Helaas zit er wel wat storing op de zender. U bent terug in het gebouw op Radio 5. Nog tot vanmiddag vijf minuten over half zes. Er is opnieuw contact is Er is opnieuw contact met Duitsland. West-Berlijn, meen ik. Tom van der Graaf. Hallo, Tom. Hoor jij? Ja, ik hoor... Tom, ja, hoor je? je was even weg. Je hebt contact met Theo Coulet, die werkt voor het dagblad Trouw. Hij was vanochtend al eerder in de uitzending. Jij praat nu... Jij ja. hebt hem nu aan de lijn, hè? Ja. Uh, vanochtend heeft hij gemeld hoe emotioneel de sfeer in uh, West-Berlijn was. Is dat nog zo? steeds zo, oh, Theo? Ja, het is uh, ongelooflijk wat zich afspeelt bij uh, de grensovergangen... die sinds uh, vannacht uh, open zijn voor Oost-Duitsers. Uh, hele schoolklassen, maar ook uh, volwassenen staan daar met... Oost-Duitsers die met een ander, namelijk wrak uh, uitziende voertuig ze overkomen toe te juichen, ze slaan op de, auto, op de motorkappen, ze delen bloemen uit. Het is ongelooflijk. Ja, er zijn, melden Radio Vrij is Berlijn. er zijn vannacht 50.000 mensen de grens over gegaan. 49.000 zijn vannacht ook weer terug gegaan. En zo'n duizend zijn daar gebleven. Heb jij van die duizend, heb jij daar mensen van gesproken? Nee, de mensen die ik gesproken heb, die zeiden allemaal dat ze... Uh, voor een korte tijd in uh, Berlijn zouden blijven. Uh, vannacht om, uh, om, om de kroegen te bezoeken en de etalage te bekijken. En vanochtend uh, vaak voor zoiets simpels als uh, het kopen van een, uh, een netjes sinaasappels. En daarna vertrokken ze weer uh, richting uh, Oost-Berlijn. Juist, ja, de dus boodschappen kwamen ze doen? Ze kwamen boodschappen doen. Nou, er waren mensen die kwamen lunchen. Die zeiden van we gaan. Uh, die even wat eet, alsof het de grootste zaak van de wereld was, alsof ze dat uh, elke dag deden. Ja, wat, wat berichten de Duitse media uh, over de ja, kranten? Uh, de, de kranten in Berlijn zijn uh, tamelijk uitzinnig. De Berliner Zeitung, dat is in elk opzicht de goedkoopste krant, die roept heel voorbaardig. Die Mauer is twee de, de muur is weg en daaronder uh, Berlin is de wieder Berlin. Uh, die Zeitung, dat is een, een kleinere linkse krant, die heeft het over een historische dag... En de Berliner Morgenpost, dat is een krant uit het uh, springer Concern. Die brengt het tamelijk bescheiden. Uh, DDR opent alle grenzen, ook in Berlijn. En daaronder dan staat de kop uh, dat uh, over de afbraak van de muur uh, al gediscussieerd wordt. Ja. Elke Oost-Duitser die in West-Duitsland aankrijgt, krijgt 100 mark handgeld. Is het druk bij de banken? Ja, er staan een enorme lange rijen. Uh, de West-Duitse of de West-Berlijnse autoriteiten waren absoluut niet op voorbereid. En in, uh, dat er. Uh, vandaag al zo ontzettend veel mensen de grenzen over zouden komen. Gisteren natuurlijk al, toen waren de banken dicht. Dus die mensen hebben het zonder de honderd schuldig begroetingsgeld moeten stellen. Maar vandaag uh, ging men uh, voor het boodschappen doen natuurlijk nog uh, graag even langs de banken. Ja. Zijn er ook nog West-Berlijners die in Oost-Berlijn gaan kijken? Of is de stroom een, uh, komt het maar één kant op? Dat is vannacht wel gebeurd. Ik weet niet of dat vandaag ook nog gebeurt. Maar vannacht waren er inderdaad vrij veel uh, die van de ongekende... Je kon werkelijk in en uit lopen. Alsof het de Belgisch-Nederlandse grens was gebruik hebben gemaakt. De Oost-Duitse regering had aangekondigd dat vanochtend om 8 uur... die grenzen weer dicht zouden gaan en de visumplicht weer zou zijn... Nou, uh, dat, maar dat, dat is niet zo verkeerd. Het is niet zo dat de grenzen dicht zouden gaan. Alleen tot acht uur kon je zelfs zonder visum de grens over. En vanaf 8 uur zou je met een simpel te verkrijgen visum naar West-Berlijn kunnen. Maar van mensen die ik vanochtend sprak die aankwamen in West-Berlijn... Uh, begreep ik dat ze uh, vaak uh, gewoon met een simpel stempel in hun paspoort al, uh, al door konden gaan. Ze kregen dus niet het papiertje, uh, het visum dat uh, West-Europeanen en West-Berlijners nodig hebben om naar Oost-Berlijn te gaan. Dus het gaat echt ontzettend simpel. Ja, wat je zegt is dat er dus nog steeds een grote stroom mensen in, in West-Berlijn komen kijken. Ja, en, inderdaad. Maar ik heb de indruk dat het nog steeds zo is. Uh, ze, ze hebben ook vaak niet veel bagage bij zich. Dat het echt mensen zijn die van plan zijn... Uh, de loop van de dag weer terug te gaan. Ja, blijf even aan de lijn, Theo. Vanochtend uh, vroeg zijn Peter Flik en Harmke Pijpers vanuit het gebouw Spoorslags naar Berlijn vertrokken. Die zijn daar inmiddels aangekomen, Peter. Ja, en ze zijn inmiddels inderdaad daar aangekomen in Berlijn. En aan Jan Donkers vertellen Peter Flik en Harmke Pijpers over wat zij zien in Berlijn. Wie vanaf vanochtend zeven uur geluisterd heeft, heeft kunnen horen dat we regelmatig verbinding hebben gezocht met West-Berlijn dan wel Oost-Berlijn. Harmke Pijpers en Peter Flik zijn afgereisd naar die stad. En hoe bestaat het? We hebben weer verbinding. Jan Donkers. Peter Flik... We hebben een tijdje niks van je gehoord. Ben je nu in Oost-Berlijn? We zijn met veel moeite in Oost-Berlijn aangekomen. We hebben wat opnames gemaakt van DDR-burgers... die het land voor één dag gaan verlaten, bijna al een keer terug. Het probleem is eigenlijk dat Harmke Pijpers en ik elkaar geheel kwijt zijn geraakt. Duizenden mensen staan nu nog in de Leipziger Straat in Oost-Berlijn... Om uh, via Checkpoint Charlie een dagje in het westen te gaan kijken. Ja. Er staan ook kilometers trabanten en dat soort automobielen om te gaan. En als men eenmaal Checkpoint Charlie overgaat, wordt men ontvangen door West-Berlijners die op, hard op de auto staan te bonken en te schreeuwen. Het is een, een soort feeststemming hier. Peter, ik weet niet of. Nee, laat ik die vraag maar stellen als jij je, je opname hebt laten horen. Ja, daar vraag je me wat. Maar ik zal eens even de omstandigheden uitleggen <laughs> hoe dat hier allemaal gaat. Ja, doe dat. Uh, de pressestellen van de DDR is geheel gesloten. De telefoons werken dus nergens meer. En nu staan we in de uh, receptie van een hotel met mensen die uh, uit Rostock zijn aangekomen... ...en die uh, nog snel naar het westen willen. En daartussendoor staat Harm Krijvers met een bandrecorder. Kom mee via met dat ding. Dit ja. is uh, een radio-opname, dat maar moet gaan. De opname, welke is de eerste opname? Dit, is, dit zijn mensen die hebben we geïnterviewd op de hoek van de Joachim en de Koervilsendam, nog in west berlijn Mensen die vanmorgen in een Trabant zijn gestapt. Uh, hör maar, ja? We besuchen bekanten. En voor uh, ons is het also unfassbar, ja? We hadden nog een erlebnissen aan de grenzen, En uh, mijn vrouw die een aantal vergessen, maar we zijn trotzdem doorgekomen, war das für ein Erlebnis in darf? Na an der Grenze. Wir also, wir sind losgefahren spontan heute Morgen. Ich bin um sechs Uhr erst zur Arbeit gegangen, bin dann wieder nach Hause gegangen, als ich die ersten ja, Nachrichten ja, hörte, bin dann sofort ins Auto los, vollgetankt zur Ruder Chaussee, weil dort nicht so belebt war, das man uns sucht der nächste Übergang. Und unterwegs hat man festgestellt, sie hat das Auto, äh, ja, die haben Ausweis, den den Ausweis jetzt. ich habe mein Ausweis vergessen. haben wir den ersten in der Schlange gewesen und der hat von uns verlangt wir sollen zurückfahren, wa? Sollen Ja, ja, wir sollen nicht, das geht heute nicht zurückfahren. Nein, ja, wir der sind, hätte uns, der hätte uns wieder zurückgeschickt. Glauben Sie, der hätte hat er hat gesagt, drehen Sie ja. bitte um, wir können Sie Aber nicht wir zurückfahren. haben ihm gesagt, wissen Sie was, wir sind doher, wir kommen wieder. Wir machen nur einen Besuch. Ja. Wir haben unsere Heimat und wir wollen wieder nach Hause. Von morgen ist er erst diese nach seinem Werk gegangen, nun läuft die mit seinem ganzen Gesinn auf die Kuhdamm. Voor en ik ben naar huis terug gegaan. Dus zijn we spontaan in de auto gestapt, volgedenkt en naar de grens gereden. We waren de eerste die, die uh, aan een lange rij stonden. Maar ja, en toen kwamen we tot ontdekking dat we ons outweird, dat onze uh, papieren vergeten waren. En uh, toen wilden ze ons terugsturen. Toen hebben we gezegd, we zijn burgers, we komen vanavond terug. Laat ons door. En dat is ook gelukt. Hoe hebben ze deze bloemen, hè? Die had ons niet verwacht, de heer ah, Ja. als uh, ah, ja. ja. hebben Ja, de bloemetjes hebben van een kenner gekregen. Ja. Sind Sie eine Holländerin? Ja, wie spürst du das? Weil, weil ich ja. auch schon mal in Holland war. Oh ja? Ja. ja. Wann war das? Aber in Ferien. Aber die Kinder ja, ja. Äh, sind von der Bekannten, die sind aus West-Berlin. Wir sind mit ja. drei Kindern hier aus der DDR und wir fahren natürlich auch wieder zurück. Ja. Wir haben ein schönes Zuhause, haben schwer dafür arbeiten müssen. Wir, wir fahren haben, wieder. Und wir haben nie daran gedacht, nach... Nee, dan had ik ze ja vorher kunnen. Ja. Had ik ze ook vorher kunnen. Hebben ze alle gedacht om naar Berlijn te gaan? Dan had ik het eerder kunnen. Er innerlijk be be be bewijst dat nog etwas waarheid in de politiek ligt. En dat is onze test heute hier. Mm -hmm. Een test? Dat was de dat test waar de mensen over spraken op de van Rustendam. De duizenden DDR-burgers die. Uh, nu een dagje in het Westen zijn gaan kijken. Peter, het is hoorde... allemaal wel een beetje verstaanbaar. Ja, het was redelijk verstaanbaar. Alleen, de, het zou beter verstaanbaar zijn geweest... als daar niet een soort volksdemocratische versie... van de lambada op de achtergrond uh, had geklonken. Want dat was, het, <laughs> dat was het toch, hè, geloof ik. Ja, dat was een van de één... Die had jij ingehuurd? Nee, die stond uit te spelen en die uh, in de meteen wat geld... want ze hebben natuurlijk geen enkele sou om uit te geven. Ze krijgen honderd ja. Westmarken welkom geld. Maar is zo op, hoe ja. dan? Ja, dat is waar. Goed, wij zijn met de uh, taxichauffeur die een buitenlander moest zijn. Hij is een Syriër, want anders mag uh, West-Berlijnse taxichauffeur mag niet uh, naar Oost-Berlijn. Met deze Syriër zijn we dus uh, naar Checkpoint Charlie gegaan. En daar is een sfeer die het lijkt nog het meest op de Vierdaagse. 10 november. 10 minuten over 2 en ik hou bij Checkpoint Charlie de microfoon uit het raam. Zo, dit is krankzinnig, er staat hier zwart, helemaal zwart van de mensen en iedereen is blij en in een soort lacherige stemming, er, wordt, er komt een grens over de zoveelste en er wordt geklapt en er wordt vriendelijk gezwaaid. Peter, zullen we even uitstappen om te kijken hoe, uh, hoe de formaliteiten verlopen? Wel wel, de formaliteiten. Die liepen als volgt: dat de taxichauffeur uh, doodsbenauwd was om uh, zonder ons de grens over te gaan. Uh, ik ben in de auto gebleven en Arnold Pijpers is uh, in een soort slangen gaan staan. En heeft zich met bandrecord in de aanslag uh, in die rij gemengd. Met de bedoeling speciaal Vopos te vragen wie het nu was, hoe het nu is op deze dag. Dat leek mij een moedig besluit, maar het heeft tot veel vertraging geleid, dat begrijp je wel. <lacht> <laughs> en ze zoekt nu om een bandrecorder waar dat allemaal begint. Dit is ambition improv ja een beetje improvisation. Heb je nog tijd? Ja hoor. Peter twee je aan het zoeken bent. Ja. Misschien kun je me vertellen of je niet bij de. Wat mij zo opvalt, is dat die mensen met groot vertrouwen een dagje heen gaan en dan weer terug gaan. Ja, uh, allemaal terug. Ja. Is er niet, de heerst dus geen angst dat het nu plotseling met dezelfde, uh, dezelfde verrassing weer, weer teruggedraaid gaat worden, deze maatregelen? Nee, er heerst hier een soort euforie, mm -hmm. want het is voorbij. Ja, ja. Eindelijk is het voorbij. Ik vroeg ook mensen die hier nog buiten in de leipzig staan... die daar uh, gemiddeld vier uur staan, nu, nu nog, ja. om naar het Westen te gaan... van, uh, dat is wel lang wachten. Ja, roepen die dan, 28 jaar, dat was pas lang wachten. Mm -hmm. Dus die hebben alle geduld van de wereld. En, uh, ik, denk niet dat ze, ik heb niemand gesproken die bang is dat het plotseling wordt teruggedraaid. Ik geloof ook niet meer, niet meer dat dat kan. Nee, dat is wel duidelijk. Hoe staat het met je speurtocht naar je... De juiste opname. Het toch naar de juiste opname. Harmke, wie geeft dat stent? Ja, ik ben vast dran, hè? Bijna, hoor. Ik ben dus bij Checkpoint Charlie, inderdaad, lopend de grens overgegaan. En voortdurend werden daar mensen uit de rij gehaald... om via een speciaal ingericht kantoortje de grens over te gaan. Want het aanbod kunnen ze niet aan. Iedereen wappert daar met een nieuw visum dat ze vanmorgen hebben gekregen. En wat dus tot mei geldig is. Ik ben in dat... Uh, dat, dat dan moet je zo'n nauw gangetje Dat weet iedereen wel eens die daar is geweest. Met uh, spiegels. zijn enfin, allemaal heel reuze onprettig. Daar heb ik een gesprekje gehad met een mevrouw. Ook als een soort alibi. Om uh, al pratend die grens over te komen. Heel uh, maar, nou... Seid ihr bitte wieder? Sie bitte? Ja. Das erste Mal nach 28 Jahren, ich war das letzte Mal vor der Mauer, vor dem Mauerbau drüben. Ja, ja, das erste Mal ein ganz komisches Gefühl gewesen, also ich eigenartig. Vor der ersten Kirche sind es 28 Jahre, sind der Bau von der Mühle, ist sie verloppt in, in West-Berlin gewesen. Und was haben sie in West-Berlin gemacht? Ja, erst gekocht, ein bisschen für die Kinder was eingekauft und im KDB war ich und. Nou ja, ik heb eerst een is beetje rondgekeken en ze is naar het KDW-kaufhaus des Westens geweest. Dat is een zeer decadent Groot-Westers huis. En daar heeft ze het een en ander voor de kinderen gekocht. Wat hebben ze zich dan voor die kinderen gekauft? Wie ja, nee, ja, nog eerig, als... hè? Ja, ja, ja, ja ik heb een malbuch hier, hier uh, voor Donald Duck. En uh, zo'n een 3-in, zo'n klein autoscooter op batterie. Voor mijzelf, zelf was een beetje te raad. Ik ben een Donald Duck in en, en een scooter op batterijen en wat voor zichzelf? Zoals Ritzelzeitung en Fernsehzeitung. Oh ja, naja, we... en een en een radio-bode zeg ik dan noch viel ouwe. Dan moet ik me eerst maar informeren wat het so gibt, dat man het nächste ja. Mal vielleicht kaufen kan. Wann hebben Sie gehört dass die Grenze offen is? Heute früh, als ik, naast nach, ik opgestanden ben, nog im schlag äh, in nachthemd. <lacht> morgen früh heeft het gehoord. Het was nog in nachthemd. Ja, und wat hebben Sie dan gemacht? <lacht> nou, dan heb ik mich grad schnell fertig gemacht, angezogen, heb ik het hier gezien, hier nur met een... Und dann los und versucht ja. rüber zu kommen, habe kalte Füße gehabt, aber wir wurden sehr nett empfangen. Tasse Kaffee im KDW, heißen Kaffee zum Aufwärmen, es war ein bisschen klamm. Und es, es gab Kaffee an der Grenze? Nein, nicht an der Grenze, oh, Im, KDW. KDW und im, im KDW. Ja, ja, ja. Ja, es ja, gab zum Aufwärmen. Ja, und es war Ihr erster Gang zum KDW? Das hat sich so ergeben, ich habe mich treiben lassen, ich bin ja anderen Hierna in de opname wendt zich Harmke Pijpers tot de VOPO om te vragen hoe het allemaal is. Maar deze man schrikt daar erg van en wil de microfoon weg hebben. Maar zij doet, dat niet, doet die dus niet weg. Maar hij geeft niet echt antwoord. Ze zijn er erg verlegen mee. Dat is, de, dat is de indruk. Ze zijn en trots dat ze naar het Westen kunnen. En dat ze die mensen ook moeten laten gaan. Maar ze zijn er ook verlegen mee. Ben je er nog? Ik ben er nog. En we zijn heel benieuwd om dat te horen. Ik heb nog wel een uh, leuke herinnering. Ja. Toen wij vijf uh, studenten de economie van uh, de DDR in het Westen troffen en wij brachten die in de uitzending, die sleep ze mee naar een telefooncel, wat erg ongebruikelijk is voor uh, hun doen, natuurlijk. Ze zijn bij jullie de uitzending geweest en de afloop dacht ik: Kom, laat ik aardig zijn en ieder van hen vijf Westmarken geven voor een kopje koffie. Ja. Vier namen het aan, maar. De ene meisje die lid was van de SED aarzelde verschrikkelijk. Ze zei: Ik kom hier niet voor aalmoezen, zeg maar koffie dan. Toen nam ze het aan. Aha. Dat was die ene mevrouw die ook uh, uh, in de uitzending zei dat ze um, het uh, niet helemaal mee eens was hè, met die toestand van uitvoer. Nee. Uh... Ja, goed. Uh, iedereen is hier verlegen mee. Niemand weet wat ze moeten doen. Nee, het is ook wel heel, een heel erg plotseling gegaan, allemaal. Het is uh, ongelooflijk om te zien. Ik ben zeer onder. Van zo'n euforie. En, de mensen kijken ook heel, heel bleek. In die, uh, een beetje in de sinds gedempte joppers, joppertjes die ze aan hebben. Ja. Ze weten niet hoe ze moeten handelen, eigenlijk. En de reacties van de West-Berlijners, zijn die allemaal samen te vatten onder wat je net, wat je net vertelde over vreugde en uh, slaan op auto's en uh, uh, glazen champagne in de lucht? Ja, dat is de algemene stemming. Ja. Ja, ja. Harmlijke Pijpers die laat nog iets horen. Van uh, uh, deze meneer om een alibi te hebben. Ja, dat is niet zo? Nou ja, ik. ik... Het mag niet, maar ik ga toch gewoon even door. Het heeft <laughs> zich alles toch geändert heute? Ja? Sind Sie schon dran gewöhnt, wie dat alles heute is? Ja, wow, Man gewöhnt zich dran. <laughs> Dat was de Vopo-attack. De, de vopo uit? De Vopo-attack, Harmke, die <laughs> Vopo te lijf gaat. Dat komt er. Ja, dat komt nog. Dat laat je nog even horen. Wacht even. Dit is dezelfde man die we gaan krijgen. Dat ben ik nog in 81. Dat wil ik jullie nog erzählen. Daar hebben jullie collega's mij aangeschreid. Dat was schrecklich. Ze waren zo het symbool der erpressing en vrijheid. Wie is dat nu? Wie voelen ze zich aan deze taak? Zo, so, pas je onder de ruit door. Wil mich nicht nee, je niet antwoorden? Nee, niet. Hij antwoordt het niet. Hij heeft een rollenconflict, geloof ik. Mhm? Moest ik ook eerst aan Ja. Hij moet eerst wennen, he? Dat is duidelijk. Goed. Toen kwam ik naar heel veel gedoe. Toch, het duurde toch nog vrij lang, hoor. Eindelijk uh, checkpoint Charlie uit, samen met deze mevrouw... die eigenlijk vandaag uh, verjaardagstaarten had moeten bakken... maar in plaats daarvan naar West-Berlijn was gegaan. En morgen, in plaats van taart eten met het verjaardagsbezoek... denkt ze maar weer met het verjaardagsbezoek naar West-Berlijn te gaan. Een de stemming, heer. Ja? Tot zover, uh, ik... Peter en Harmke. Of hebben jullie nog meer... Uh... Nee, dit is wat wij hebben gemaakt... En... We hadden nog een heleboel gesprekjes gepland hier in Oost-Pelair... maar we zijn zo bezig geweest om een telefoon te vinden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is He? natuurlijk onder de huidige omstandigheden <laughs> ja. niet zo vreselijk makkelijk. Dat was uh, tot zover Peter Flik en Hermke Pijpers... die uh, vanochtend zijn uh, afgereisd in Allerijl naar Berlijn... om daar uh, ooggetuigenverslag verslag te geven van de euforie en de chaos... die daar heerst rond de grensovergangen. Uh, als er aanleiding, voor is, dan, uh, aanleiding toe is, dan krijgen we ze nog wel een keer terug... in onze uitzending voordat het half zes is. Dank jullie wel. Dat was in november 1989. De stad Berlijn viert dit jaar het 750-jarig bestaan. En komende vrijdag, 9 november, wordt de val van de Berlijnse muur herdacht. Vandaar ons reisje langs radiofragmenten uit die tijd. Hierbij woord van de VPRO op Radio 1. In wel ingelichte kringen van 10 november 1989... komen Peter Flik en Harmke Pijpers nog eenmaal terug... om te vertellen over hun wederwaardigheden in Berlijn. Joop van Tijn is in gesprek met hen. Uh, Harmke en Peter, wie van jullie is aan het telefoon? Uh, vrouw Pijters. Uh, ah, goed. Ja. Um, ik heb je nog niet gehoord vandaag, behalve het woord erpressum. Um, uh, ho hoe heb je het daar? Chaotisch. Ben je euforisch of niet? Enigszins, ja. Ben je half Duits geworden? <laughs> nou ja, dat Duits slaat wel in de kop. Ja, dat kan het ja. weer redelijk Duits het En ik, ik, weet, ik had, was van plan die vraag helemaal op het eind stellen... om niet uh, zo ontzettend bevooroordeeld te klinken. Maar is het niet vreselijk van die vrolijke Duitsers? Um, nee, in dit geval niet. Nee. nee. Het zijn mensen die op een uh, hele uh, aardige manier zijn ze uitgelaten. Ja, ja. Uh, en... Nog geen bier erin en zo, dat scheelt ook. Ja. Er staan, uh, ze lopen enigszins timide, zoals toeristen door een stad lopen... die zich niet thuis voelen, lopen ze door West-Berlijn. En uh, aan de grens daar voelen ze zich sterker, zijn ze met z'n allen. En daar staan ook die Oost-Berlijners, die staan dan aan de westkant... alle trabanten te bekloppen en te bejuigen. Een soort Elfstedentocht is daar aan de gang. En ik kan nog niet eens een trabant herkennen, maar laat staan een Oost-Duitse. Maar hoe, ja, hoe herken je ze dan? Je herkent ze aan uh, vreselijke spijkerpakken. Oh, oh, ja. uh, ziekenfondshoofden, bruine tandjes. Dat klinkt ja, nee, verschrikkelijk, maar het is echt zo. Ik bedoel, je pixelt er zo uit. Ja, ja, en jij denkt dat het over een half jaar anders zal zijn. Dat je ze dan niet meer kunt onderscheiden van die jong. anderen. Dat weet ik toch nee, niet. Nee, nee. Maar ik bedoel, zo zien ze eruit van. We gaan gretig van het Westen gebruiken. Nou, dat is wat gebeurt. Want ik hoorde dus vanmorgen dat ze er dus allemaal toch de koe Dam afzakken. En het eerste wat ze dan doen is naar het kalfhuis des Westen. En, en dat is, zoals je weet, een decadente etalage... Ja. waar tussen de middag eh, dames met jas uit, maar hoed op... van wagenwiel, grote borden, rolladen zitten te vreten. En daar gaan ze dus de eerste heen. En dat hebben ze natuurlijk al die jaren ook zitten zien daar ja, op die ja, televisie. Ja, dat is een reclame van KDW. Ja. Dat is goed te zien vanuit daar berlijn Ja, ja. En eh, hoe gedragen de Duitse verslaggevers zich? Dat Zijn dat ineens allemaal beeldverslaggevers geworden? Er staat hier een meneer van de bild toen net hier in de receptie van het hotel. Dat kan geen toeval die zijn. Ik wil nog kijken of ze, of ze schrijven als ik het... Eh, of ze schrijven wat ik allemaal hier roep. Of dat ook nog echt doorkomt. ga ja. is nog een beetje in hè, de oude stemming. En um, de journalisten, ja, er zijn ontzettend veel journalisten overal. En op de Koerdam. Uh, cameramensen. Het eerste wat ze tegenkwamen was dus een, uh, een, een, een meneer van het DPA... Uh, die bezig was om uh, jongeren aan razon van, ik meen, 10 mark te fotograferen met op de achtergrond een keertje. Ja. En dan moesten ze uh, speciaal aan elkaar geplakte kranten, zodat de koppen goed zichtbaar waren, vasthouden met erop: zekt aan de mouwen, want de mouwen besteedt niet meer. Ja, ja, ja. En Jamal besteedt dus nog wel. Zijn ze ja. aan het hakken daar al, of niet? Hebben... Nou, nee, maar ik verwacht wel dat binnenkort dus hele families op zondags... in de trabant aan de muur gaan met bijteltjes om nog gezellig samen een stukje weg te halen. En eh, ieder zo een stukje mee ja, naar huis te nemen ja. ook. En, zo. en het, zal waarschijnlijk, het? het zal waarschijnlijk ook in West-Duitsland ook een gewild artikel worden. Dat denk ik wel, ja. Er heeft zich nog niet een aannemer gemeld die hem helemaal opkoopt. Nee, nee. nee. Zo, zo goed ben ik ook niet geïnformeerd. Ik ben alleen maar hier op straat bezig geweest. En... Uh en met mensen gepraat. Harry wil je iets vragen. Ja, We, okay. Wij hadden vanmorgen op de krant iemand aan de telefoon uit Oost-Berlijn. En die zei dat. Die beschreef een apart soort uh, uh, dagjes-toerisme-stemming. Ja, van wel. mensen die, die uh, zich voornemen alleen maar om te gaan kijken hoe het nou is in ja. West-Berlijn. En dan vervolgens zouden weer terug gaan. Ja. En dat zou volgens hem ook een aparte vrolijkheid aan die stad geven. Zie je die ook wel? Ja, de taxichauffeur kon ons ook melden. En, en dat kon ik zelf ook nog wel constateren. Dat, de Corveers van Dam. Want daar speelde het zich toch voornamelijk af hoor. Hè, want daar zijn al die etalages. Hmm. Dat, uh, dat het nog nooit zo vol was. En dat het toch voornamelijk het publiek uh, Oost-Berlijns was. Is het nu en, gezellig in Oost-Berlijn trouwens? of niet? Nu zijn we in Oost-Berlijn, ja. Oh, jullie zijn nu in Oost-Berlijn. Ja. Maar, maar is het daar leuk? Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen. Het is dat... het helemaal niet leuk. Nee? Het is gewoon zoals het altijd is. Ja, ja. D het is ook niet levendig van mensen die daar een feest vieren? Nee, helemaal niet absoluut niet. Niet van te merken. Behalve dan aan de grens. Dat zijn uh, grote rijen. En verder is er weinig van te merken. Ja. Ja. En uh, ja, aan de grens zijn ze dus wat aardiger geworden, hè? Ja, dat, dat, ik, dat stukje hoorde ik er straks. Dat heb je gehoord, niet. ja. Maar die, je had een, misschien heeft niet iedereen die naar het programma luistert gehoord, je had een volpol Ja. En die wou eigenlijk niet praten, hè? Die, die, die kon je Nee, die niet wou op... niet praten, maar hij bleef heel aardig en hij wist er eigenlijk geen raad met de situatie. en Ik heb verteld dat ik vroeger daar toch heel onaardig behandeld werd en uh, afgesnauwd werd. Ja. En uh, of hij er al aan gewend was dat het nu allemaal anders moest. Ja. Nou ja, hij had een rollenconflict. Toch is het wel grappig, want ik wil niet psychologiseren, maar ik, ik hoor dat je minder cynisch en ironisch bent dan anders. Je bent volgens mij echt aangedaan ja, dat ben ik ook. Ik bedoel, dat is ook aan die impuls heb ik ook lekker toegegeven vanmorgen. <laughs> ja. Van ik wil erbij zijn. Ja. Heb jij dat niet? Nee. Ja, ja. Ik vind het wel fantastisch wat er gebeurt, maar ik, heb, ik ben niet aangedaan of zo. Ja. Nee, ik kan me best voorstellen dat ik door andere dingen meer aangedaan ben. Maar dat heb je wel, omdat je het daar ziet. Omdat je die, die... Ja, omdat ik dat daar zie en om, omdat ik zie hoe, hoe die mensen eruit zien. En, uh, ja, maar dan praat ik meteen weer over hele materiële dingen. Hmm. En uh, dat is toch niet in de eerste plaats waar het om gaat. Maar ik ben ook in Passau geweest en in Giezen en heb veel met mensen gepraat. En daar waren toch wel hele aardige mensen bij, hoor je op? Ja, ja. ja Ik neem het je niet kwalijk. <laughs> ja. Harry, is de Duitse radio of televisie of kranten... zijn die al in staat geweest om een ex-fopo te interviewen? Die... Dat weet ik niet. Ik heb er ook nog helemaal geen tijd voor gehad. Om, om daar op te letten. We zijn vanmorgen om, hoe laat waren die? om half twaalf. We zijn meteen uh, de nee. gesprekjes gaan uitzenden vanuit telefooncellen. Dus ik, wat dat betreft heb je niks aan mij. Hmm. Wat, wat, wat is er veranderd in, in die VOPO's behalve hun, hun uh, houding? Zijn, mo, moeten ze bepaalde handelingen verrichten voordat die mensen eruit mogen? Of zijn dat alleen maar uh, ja, stempeltjes in, uh, in kleine papiertjes zoals ik gisteren begreep? Ja, ze krijgen allemaal een prachtig mooi blauw visum wat geldig is tot uh, mei volgend jaar. Ja. En dat hebben ze vanmorgen gekregen en dat duurt dan toch een half uurtje, zijn ze daarmee bezig. Ja. En uh, de, ja, de, flink veel gestempeld wordt er nog. Ja. En dan gaat automatisch de deur open, dan mogen ze er één voor één eruit. Ja. Maar er wordt ook aan de grens geïmproviseerd, want die kantoortjes kunnen dus uh, de, de toevloed van mensen niet aan... En dus worden er voortdurend... 20 loiterbieten worden dan uit de rij gehaald... en die gaan dan naar een geïmproviseerd kantoortje... en dan gaan ze daar de grens over. Nou, en voor de rest, ja, stekken die dat ding weg... als ik met de bandrecorder daar weer aan kan lopen. Dus wat dat betreft nog niet veranderd. Oké, Peter wil ook nog even wat zeggen. En die willen wij ook nog even... Dank je voor al je inspanningen. Dag. Dag. Hallo? Ja, Peter. Joop van Tijm. Goedendag. Goedendag. Ben jij ook ontroerd? Nou... Ik voel me gegeneerd, want ik heb me zoveel jaren geamuseerd met deze DDR. Ja. Wat wel een beetje akelig is om te zeggen. Wij zien het altijd naartoe uh, uit het gevoel van, kijk eens hoe, hoe, hoe gek en hoe mooi. Hè? En Ik vond het altijd uh, gênant, omdat de mensen die hier moesten blijven wonen, die vonden dat helemaal dus niet leuk. Dat hebben ze me ook heel vaak gezegd, maar mm -hmm. vandaag voel ik me dubbel uh, uh, in, in een want Nu kunnen ze dat niet meer aan. Alles gaat gemakkelijk ineens. Ja, en dat, dat gun je ze, bedoel je? Ja, dat gun je ze van harte. Ja. Maar voor mij zit de lol nu weer op. Ja, want nu moet je dus een ander land zoeken waar ze het vreselijk hebben. <laughs> en waar ze niet uit mogen. Ja. De, de, de, de, hoe, hoe ziet het er de, fysiek uit? Anders, anders dan gisteren al, is er een stukje meer open of is er een andere poort open? Nee, het is of... een klein gaatje waar ze door het is toch nog steeds een doorschrijpen. Ja. Ze hebben niet dat improvisatietalent om dan maar, maar een brede is... poort open te zetten. Dat ja. gaat niet. En die mensen zelf maken, dus daar ken ik ook geen enkele aanstalten toe. Nou kijk, die zeiden tegen mij, van, uh, ik zei tegen iemand, u wacht hier al vier uur. Ja, nee, zei die, ik wacht niet vier uur, vier uur, ik wacht 28 jaar. Ja, ja, dat ja. maakt dan niet meer uit natuurlijk. Het blijft een poëtisch volk toch? Ja, zeker ja, wel. Ja, ja. Is er iets, uh, een, een, een, een, een, een gevoel van revanche tegenover uh, de oude machthebbers? Ja, dat hebben ze zeker, maar uh, het gaat allemaal te vlug. Het is in één dag... Ik sprak ook iemand, die, uh, die zei, ik zei tegen hem, waarom staat u niet via, uh, nu pas op, uh, op vrijdagmiddag? Waarom bent u niet gisteravond gegaan? Dus hij zei, toen sliep ik nog en dit komt allemaal zo snel, ik kan het niet bijhalen. Hmm. En zijn er mensen die denken, oh jee, dat duurt maar een dag... en dan uh, krijgen we hetzelfde als op het plein van de hemelse vrede of zo? Wij hebben ze niet gesproken. Niemand denkt eraan. Iedereen wil het nu met de tijdwesten. Onomkeerbaar. Ja, onomkeerbaar, dat is mijn gevoel. Nu kan Henk dus aan het werk met zijn beschouwing. Ik bedoel, het, is, het is nu echt... Uh, het... Het, het is zover. Ja, ik, ik weet dat... zeker. Ik hoef geen voorspellingen meer te doen. <laughs> het is veel gemakkelijker. Ja. Uh, no, nog één ding. Ben je in Oost-Berlijn geweest? We ja, zijn nu in Oost-Berlijn. Oh, we zijn nu in Oost-Berlijn. Is, is ik heb het al hard maar gevraagd, Misschien ben jij ergens anders geweest. Is daar iets veranderd op zichzelf? Nou, alleen bij de grens. Er staan ja, echt... Uh, maar in de stad zelf bedoel ik. In de stad zelf rijdt iedereen geslagen rond zoals altijd. Hè? Ja. En is er niet wat je bij dit soort gebeurtenissen zou kunnen verwachten... toch een, een soort... Um, aanzet tot het bestormen van het communistische hoofdkwartier? Ja, ik, of... ik, ik had het ook gedacht, in ik, ik ga Oost-Berlijn gaan ze allemaal met ja. die beiteltjes die muur te lijf, ja, maar, maar ja. nog niet. Of andere objecten bedoel ik, niet alleen die muur, want dat ligt nog over voor de hand en daar kunnen ze nu doorheen. Maar er zijn nog symbolen van wat die muur heeft aangelegd. Nee, mooi niet. Alles gaat gewoon, uh, buiten de muur gaat alles nog even gewoon ja, ja. Waar ben je ja. nu in Oost-Berlijn? In het Hotel aan de... Goedam en Onder-en-Linden. Ja. Ja. Nee, het... Onder-en-Linden en... Uh, hoe heet het? Potsdammerplat, oh. denk ik. Maar dat is nu allemaal heel veranderd. Ze hebben die bordjes verhangen daar nu. En uh, nog één ding. Heb, die, uh, ze, heb je mensen geconstateerd die vanuit West-Berlijn hun kans schoonzien... en nu naar Oost-Berlijn gaan? Nee, Om welke nee. privé reden dan ook? Nee, weinig. Nee? Nee, je gaat weinig met naar Oost-Berlijn. Nee. En dan zijn er zijn ook niet uh, tevreden van mensen die in hun vriendin... die ze twintig jaar in het geheim hebben gehad, begroeten of dat soort... Uh, ja, dat vind ik een leuk onderzoek voor vanavond, zeg. Ja, ja. Want wij kunnen ons vliegtuig niet meer halen. Oh, nee, doe dat doe dan vanavond, hè. Ja. Leuke Engel. Ja. ja. Oké, okay, Peter, um, uh, veel plezier kan ik dus eindelijk ook nu tegen je zeggen. Uh, ja, hoor, we wel. Ja, oké. Okay. Bedankt. Da. Tot ziens. Dag historische momenten over het radio gebracht... door Harmke Pijpers en Peter Flik, die in 1989 natuurlijk... spoorslags afreisde naar Berlijn om te zijn... waar iedere journalist in die tijd wilde zijn... bij de val van de Berlijnse muur. Het was een memorabel jaar 1989. Zo wist ook Harmke dat samen te vatten... vier jaar na de val van de muur... in de allerlaatste aflevering van het programma Het Gebouw. Dat was op 1 oktober 1993. En daarin vertelde zij nog eens kort en bondig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 Ja, dat was een mooie en duidelijke samenvatting van die historische gebeurtenissen in 1989... in de laatste aflevering van Het Gebouw. Komende vrijdag, 9 november, is het 23 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. En natuurlijk wordt dit haar Dit jaar viert de stad Berlijn haar 750-jarig bestaan. Het materiaal in het afgelopen uur dat was voor een deel niet beschikbaar, maar... De Video 8-banden waar het op stond... die werden door archivaris Nienke Vijs teruggevonden. Video 8 is een analoog videosysteem... en dankzij het kleine formaat van die bandjes... en de in verhouding lage prijs... werd dit systeem een groot succes. Mooi dat het alsnog omgezet is naar audio... en hier bij Woord te beluisteren was. Ik hey, ja, nog een koffer in Berlin deswegen moet ik nächstens weer in die seligkeiten vergangene Zeiten sind alle nog in meinem kleinen koffer drin ik hab nog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 en een in Berlijn. Dietrich hier bij Woord op radio 1 van de VPRO. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord, heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar woord.vpiro.nl of stuur een kaartje naar Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus VPRO Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dit was Woord. Volgende week zijn we er weer... met meer afgestofte parels uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs... Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen. Presentatie Nora Romanesco, productie Sharon de Vries. De techniek vannacht was in handen van Jimmy van Beek... en zometeen kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... in het NOS Radio 1-journaal. Een heel fijn weekend toegewenst. En uh, natuurlijk heel graag tot volgende week. Dag!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 En dat is nu tijdens de Vertreed Week extra voordelig, want je vindt bij Plus Supermarkt heel veel producten in de aanbieding met het Max Havelaar keurmerk.